Het aantal doden door overstromingen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 24. Door zware regenval steeg het waterpeil in de Guadeloupe rivier razendsnel. Een groep van 23 meisjes wordt nog vermist. Ze waren op kamp vlakbij de rivier toen het waterpeil door veel regen in korte tijd zo'n 8 meter steeg. Reddingswerkers zoeken met boten en helikopters naar overlevenden.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 Some say more Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, goedemorgen Zandvoort. Uh, het is vandaag de vijfde van de juli 2025. Uh, we hadden bijna weer geen goedemorgen Zandvoort, maar we hebben toch een programma samengesteld. De techniek en de muziek die is uh, vandaag in de handen van Marja Kopp... En de presentatie door ondergetekende Kort Draaier. En de redactie is deels door Ben Zonneveld vanaf zijn huisadres. Wat is het zijn vakantieadres, gedaan. Nou, we hebben niet een vol programma met allemaal nieuwe onderwerpen. We hebben weer even het archief gekeken en uh, we hebben een aantal hele leuke interviews teruggevonden... waarvan we denken van, nou, dat is leuk om nog een keertje te, te draaien. Zometeen gaan we luisteren naar uh, Dries Sonneveld over de sloop van zijn zwembad. Dat is een uitzending geweest van uh, 31 januari 2015. En het leuke is dat Rob Petersen, die al lang niet meer in Zandvoort woont... was toen degene die het interview deed... Carina is ook weer op stap geweest en die heeft uh, Haley Daal gevonden. En uh, Haley Daal is, doet iets heel bijzonders. Die speelt namelijk in de musical Frozen. En daar hebben ze een heel leuk interview mee. En als derde onderwerp hebben we een interview met Jolande Gozen. En zij heeft een boekje geschreven over hoop, verbinding en doorzetten. En daar gaat zij nog wat over vertellen. En in het tweede uur hebben wij een heel lang gesprek met uh, wethouder Carré. En uh, daar zeg ik in de tweede uur uh, meer over. Want dat is een heel verhaal. Maar dan is zij inmiddels ook in de studio. Mochten we nou nog tijd over hebben... dan hebben we nog een interview uh, gevonden... waar je op moet letten bij huisdieren bij extreme hitte. En uh, dat is uh, Ariane Walberg van Dieren thuis Kennemerland. Die was op 27 juli 2019 alweer bijna zes jaar geleden in de studio... om daar wat over te vertellen. En toen was het ook zo heel erg warm. Nou, Marja... Ik denk dat wij gewoon naar het eerste onderwerp gaan... En dat is Dries Zonneveld over de, de Goedemorgen Zandvoort. Ook goedemorgen tegen Dries Zon Zonneveld. Goedemorgen. Ja. Met de Nes. Met de Nes. Met de <laughs> ja, Heel veel mensen kennen jou. Ja. Dat, dat ja. Is, heeft te maken natuurlijk met wat je altijd gedaan hebt in je Zandvoort. Ja. En jij zal wel denken van wie is dat ook weer? Maar dat, dat snap ik ook wel. Ja. Uh, we gaan met jou praten over uh, de sloop van het zwembad. Het zwembad wat voor heel veel Zandvoorters heel veel betekend heeft. Ja. Ik heb uh, ook mijn uh, eerste twee schooldiploma's nagehaald. Ja. Ja. De A en de B, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik kan me nog heel goed dat die groene matten herinneren waar dan niet dat zo'n waterstofzuiger overheen ja geeft, ja klopt, ja, dat zit, zit, zit. ja dat heel veel zand het... ja. zitten in hun hoofd hè? ja nee, maar ik denk dat heel veel zand ja. we waren, waren ook het enige ja. zwemmen met zo'n tapijt ja, ja, ja. Ja, ja. en dat ja. was ja dat, dat begon de eerste rel al mee toen de bouwers dat pas hadden. Dat, ja. dat was schandalig en dit en dat nou dat nou, was heel heel handig dat was heel handig ja. in en uh, het was uh, dodelijk voor de bacteriën die die deden daar niks op. Nee, nee. Vallen. We hebben nooit één probleem gehad. Nee, met uh, het ziekenhuis, met uitglijden. Nee, nee, en noem nee, maar op. Nee. Nee, het was heel ik ben er wel als kind, was het heel prettig. Want als je in de stoop ging zwemmen, dan liep je met je blote voeten Dan ja. kon je zomaar uitglijden. Ja. Ja. En Leven dat vaardig, had je in ja. nooit gehad. Nee. Nee, nee. ja. was, was, was het, het eerste zwembad hè, in Zandvoort, of was uh, de centerparks, was er nog niet? Was er niet, toen he? nog nee. niet. het buitenbad dat je Bij de lagere school heb ik Bij Maar ja, daar was het altijd koud. Dat nou, warm werd, moest het weer vervest worden. Ja, ja, ja, ja. Dus begon je weer met de 13, 14 graden. Ja, klopt dat? Was, dat ja, was, ja. Was, we hebben ook veel voor kinderen zwemmen geleerd. Ja, en ja, ja, die ja, hebben letten. het daar nog steeds ja. over. Ja. Ja, ja, en kreeg en kreeg. toen zijn ze met bussen naar Haarlem gegaan. Ja. Ja. En toen zijn wij begonnen. Als ja. ja. ja. je even teruggaat in de tijd, wanneer ben je nou begonnen? In 1965. En toen al nou meteen? Ja, oh, okay. ik ben bij de opening geweest. Oh. Het hotel is geopend in het ja. zwembad. Ja. Ja. En hoorden het officieel bij het hotel? Dat hoorden we. Het was van bouw ja, okay. oh, okay. ja. En, uh, Ik ben hier gekomen doordat een vriend van mij, Leo Stegeman, die trouwde hier. En we zaten samen in de marine voor ons nummer als sportinstructeur. Ja. En ja. ik werd afge, af, afgevaardigde van de marine, kwam ik op zijn huwelijk. En dan zat Jannie Hogekamp, die kon kiezen tussen het tennispark, de glee of het zwembad. Ik zeg, wat ga je doen? Dan je, nou, ik denk, dus toen ben ik naar het hotel gegaan, naar meneer De Ronde, ja, was toen was nog, nog uh, toen, ja. directeur ja. daar. Ja. En toen ben ik aangenomen, dan okay. kon ik ook nog vier maanden eerder de dienst uit. Dan gaf je één les in de week, de, de dus dat was uh, ja. het kon moeilijk zeggen dat ik onmisbaar was. <laughs> dus toen ben ik in 65 daar begonnen. Okay. Toen hebben we het in 72 gepacht ja. en in, uh, ik dacht in 76 heb ik het gekocht. Ja. Nou, ik heb in 1966 mijn A-diploma gehaald. Dus het was pas open, zeg je. Jeetje, het. Nou, ja, het is wel heel ja. Het was heel bijzonder. Ja, het was een, we, we moesten nummertjes uitdelen. Als er drie uitgingen, mochten er weer drie nieuwe vrijzwemmen. Nou, dat kon helemaal niet. Het zat zo vol, het bad kon net staan. Het was wel een succes, hè? Ja, dat is bloedgezel. Ik word nu nog mensen eens tegengekomen. Die beginnen er elke keer over. Jammer dat het weg is. Ja, maar dat was natuurlijk dus de enige een echte zwembad een in Zandvoort. Echt, ja, dat, en de ja, dat, centerpark is natuurlijk iets heel anders. Ja, ja. En, en, dat, hoe dan ook. Dan en toen we groot sport, uren zwemmen, he? ja. Ja, en het grote sporten. Het sportfondsgebad dat we ja. eerst hadden... dat ja. was natuurlijk een ja, enorme verrijking voor ja. Zandvoort. Ja. Ja. Maar laten we even gaan in de tijd. Je zegt ja. in 65 geopend. Ja. In de 76 zeg je net. Heb Hebben je het, het, het gekocht? In 72 gepakt. Overdag alleen. Dus overdag was het ja. uh, van ja. ons. Ja. En s'avonds het, het hotel. alleen mijn narigheid. Want dan konden wij ochtends die binnen opruimen... Want er was totaal geen toezicht. Het nee, nee. Okay. was verschrikkelijk. Het ja. was gewoon voor hotelgasten. Ja, ja, maar niemand die de toezicht hield. Nee, nee, nee. Dus uh, Jan en alleman die uh, half voor zonder s'avonds gratis. Ja, ja, ja. Dus het was een morgen. Dat heb ja. jij ook gedaan volgens mij. Nee. Maar, ja, staat niet vertel uit. het nou maar. <laughs> ja, mooi. Nee. Maar vanaf 76, uh, uh, gekocht, heb je ja. het gekocht. Nou, toen waren we eigenlijk na de twee maanden of iets. Want toen was de rekening Courant en die stond op 17,5%. Oh. Nou, dat was de periode ja, dat, dat de, toen. de banken nog ja. meegingen. Ja. Ja. Ja. Nou, toen uh, het dat was. Toen kwamen de zonnebanken eigenlijk. Oh uit. ja, de zonnebanken. Ja, ja, ja, ja. Daar hebben we eigenlijk enorm mee op gedraaid. Ja, want dat was altijd heel de druk. We de eerste daar. mee uh, met een, uh, een zonneapparatuur. Er ja. stonden er twee van in Nederland. Kwamen ze uit België. Kwamen ze op, op dat knol, tot kanon. Ik ben er ook al op geweest. Dat was toen ja. een uniek. Uh, ja. Ja. Ja. Nou ja, tot de buurman aan de overkant. Die kwam elke zondag bij ons. Die dacht, hey, dat is een leuke hand. Die die toen aan de overkant begonnen. Oh ja, ja, ja, het was, ja maar dat was maar mogen allemaal. Dat, ja. dat, dat, is, dat, uh, dat was Ben ja. geloof ik. Ja, ja. ja. ja. ja Die begonnen, die hadden een en die hadden een die had een En die had de beneden, die had andere ja. ja. ja. ja. dingen. Daarna, ja. die, die aan de overkant. Ja. Nee, op de, de manier, en heel westen, je naar het ja. station loopt, Oh gekomt. ja, Die, die is echt een groot zonnecentrum begonnen. Ja. maar dat maakt wel de hele andere klanten. Die ja, dat maakt er, dat maakt niks uit. Wat heb je gedaan toen wij het kochten, toen was het alleen een zwembad. Ja, precies. Hè. En toen hebben we de, die trap die naar boven ging, naar het ja. hotel, ja. die hebben we ja. eruit gehaald. Ja. Er zat een klein badje achter. Dat was wel levensgevaarlijk. Dat was tegels. Voor dus kinderen, heeft, hè? was de een dat kinderbaan... heeft, uh, ja. Ja. Dat heeft, ja. Nee, maar dat heeft nooit gedraaid. Oh. Dat was levensgevaarlijk. Dus daar hebben we een bidbetonveld van gemaakt. En een sauna en natuurlijk Turkse En fitnessapparatuur. Ja. Ja. En zonnebanken. Ja. ja, toen was het een geheel. En dan gaat, toen is het goed gelopen. Ja. Ja. Ja. We hebben het altijd... Uh,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 Klopt, ja. ja. dat was ook fantastisch. Ja, zo was ook wel echt is Die echte, echte zandvoorters, die lagen dat het ging tussen die vrouwen in. Maar op het laatst kwamen er meer mannen. Dat, dat, dat, dat, ja, dus, ja ze, ze, ze tegenkom Elke keer, jezus, drie mannen, waarom ben je nou gestopt? Maar goed, waar ben ja. gestopt zijn? Ik uh, kreeg artrose. Dus ik wist afgekeurd als gymleraar. Dus Daar kon ik het niet bij uh, maken dat ik hier dat school nog school ben bleef. Nee, dat, dat, nee, dat gaat het ja. natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus moest stoppen met school. we hebben nou advertentie in de krant gezet. veel stopt. Vijf mannen voor de deur die het over wilden nemen. Tot het bestemmingsplan. Ja. Dan ja. was iedereen weer vertrokken. Ja. Dus ik zat in een onverkoopbaar bad. Dus toen hebben we ons huis gekocht In de gymzaal. Een loftwoning gebouwd. Dat ja. lieten ze toe. Meneer Demmers. Ah, ja Dries, dat is geen probleem. Komt wel goed. Nou, Komt wel goed. Ja. Komt ja. natuurlijk niet goed. Nee. Ja, dat gaat op een gegeven moment fout. Ja, en, en terecht ook. Dat maakt ook niet uit. Dat, dat risico hebben we gewoon genomen. We hadden alle spullen er zo in gezet dat ik ze weer makkelijk mee kon nemen als we eruit moesten. Nou, toen hadden we een ander huis gekocht. En toen moest opeens, moesten we opeens versneld eruit. En dan begreep ik niet waarom. Maar later heeft hogendorp dat uitgelegd. Als we na 1 januari er nog in gezeten hadden, dan had het weer een heel andere regeling. Anders oh, was het niet meer zo? uitgekregen. Maar wij wilden tekenen voor alles dat we mee wilden werken op het moment als ze het nodig hadden, zouden we vertrekken. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Dus ja, ik ben blij dat ze toen verkocht hebben en niet nu. En jullie hebben toen ook nog een tijdje tweedehands kleding verkocht. Weet ja, dus je, na, je dus nog? Toen ja, toen we ja. het niet kwijt. Ja, ja, wat moet je dan? Toen zijn we tweedehands kleding eh, nou, ik heb altijd onder de twijfel van vrouwen gehad, maar toen heb ik echt gezien dat ze gek zijn. <lacht> maar dat was heel hoor. leuk, hoor. Met zwakken Ja, dat vol, was echt leuk. ze die winkel uit. Ja. ja, we kregen spullen omdat wij is veel uit Bloemendaal en Aardehout hadden. Ja, Mooie spullen, hè? Geen goede spullen, ja. ja. Prijskaartjes er gewoon nog aan. Dus er was er één bij, de, die had een man, dat was mijn maat. Dus elke keer zijn de spullen van je man. Dus uh, ja, ja, dat ik... ja, ja, dat was ja, nou, mooi. Ja, Dat is wel dat leuk handel ja. dan. Ja. Ja. Maar ja, het, wij hebben zo genoten. Ik heb eigenlijk nooit gewerkt. Het is een hobby geweest. Ik was met het zwemmen. Ik ging leren op mijn technische school. Ik ben alleen maar bezig geweest met leuke dingen. Ja. Dat is toch mooi? Ja. Dat kun je wel mooi, een mooie periode terugzetten, te ja, God, we hadden, want ze vroeg net iemand van mis uh, emotioneel van dat Ik zei ja, maar dat hebben we de laatste jaren al af. zo'n die kleding. Wist die dat ik eruit moest. Mee, want ik zei we wel eens voorbij Ik verrekt, daar hebben wij gezeten. Maar ja, nu met het slopen. Maar smoker, nu is die dus, dan nu wel. Aan, ja, het ja. Aan, dus ja. Te, ja. ja is echt weg. Ja, dat ja. ja, gaat toch wel. En wanneer wat? heb je de deur nou echt dicht gedaan, daar? 2006. 2006. 2006. Oh, toen was het. Al. Dat is het heel ja. lang geleden. 2006 zijn we eruit gegaan. En met een snik. Maar. Ja. We moesten het scho ook, uh, schoon opleveren. Daar nou, hebben we keurig gedaan. Wat, wat, wat is er daarna mee gebeurd? Nou, toen, uh, toen zaten het mee in hun maag natuurlijk. Ja. Ik zei, laat mij er nou in zitten. Dan kun je je zien hier, hier neerzetten. Boven ja, mooie blijven hand. wij wonen hier beschitterde ruimte ja. ruimte om alles te ontvangen. Ja. Maar ja, goed. het is uh, afgelopen. Klaar. Nee, toen, toen is er een flying circus. Uh, toen is die schilder is ja. erin gaan zitten. Ja. Ja. Als een soort kraak. Uh, antikraak, uh, anti-kraak, ja. zeg maar. Ja. Nou, die is ook weer kwaad weggelopen, want uh, het zou gesloten worden. Maar toen heeft ja, die fietsenwinkel die ernaast zit. die fietsenstalling. Die fietswetsen met, met de kooi ook douchen. Ik denk, arme man, want dan kregen gelijk weer de provincie over je heen... ...voor of er geen uh, lezer aan Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, ja. gelijk ja, allerlei controles. Ja, ja, ja. Ja. Er is eigenlijk maar één man uh, diep teleurgesteld geweest toen wij dichtgingen. Dat was Geroud. Ach, ja. Want hij had altijd uh, lekkere, warme voeten. En die stonk altijd lekker naar de gloor of alles schoon was. Ja. Ja. Tot wij weg waren. Toen het bad ging toen kreeg hij ijskoude voeten. Ja, dat zit er wel in. Uh. No. Echt waar? Oh, ja, okay. ja, ja, leuk. Ja, dus dat was ook ja. wel leuk. Waar ja. zit hij er nog aan? Ger ja. zit verderop. Die nou, poot gaat eraf. Ja. Dus uh, Ger zit nu uh, aan het begin van de poot. Nou, oké, ja. Maar die trapje blijft, hè? De, de trap blijft. Maar die traptje, ja, dat ook Ik Marcel Geer vrijdag ja. tegen. Ja. Die trap blijft. Die ja. blauwe plaat, die liet hij ook zitten. Maar dat, het, is, over ja. dat, dat is, is over een nooduitgang. Dat ja is ook voor Een nooduitgang. Omdat boven zijn nog kamers. Wat vind je nou van deze oplossing van de gemeente om die onderkant eronder uit te halen? Want wat gebeurt er verder. Weet jij dat? Moe je, moe je, ja, ik heb een leuk bedrag gehad, hoor. Ja. Dat vind ik wel. Want ze, ik kreeg mijn WOZ-waarde. Nou. En ze vond het een leuk idee om het het jaar ervoor met 100% te verhogen. Ja. Dat, was, dat, was dat is wel is Zo'n verhoging van de WOZ is af en toe prettig, ja, in dit geval. Ja, met 100%, he, Dus dat was niet mis. Zo. En uh, Dus moet je nagaan wat dat doorgangetje kost. Ja. Ik, kan met dat, ik denk, dat kan toch niet. Dat kan toch niet waar zijn. Nee. Maar ja, het is zo. Ja. Ja. Nou, prettig. Ja. Voor jou is het prettig, dat is een mooie afscheid. Volgens volg mij wordt het één trek gehad, want je hebt onder de. Het is, de dat is het, al. Dus. Dat is het, het is al. Als je voorlangs bij Bouwers loopt, als je over maar de boulevard loopt, ja. dan ja. rond dat gebouw, dan ja. word je ja, in je pet maar van je, je geblazen. Ja. Ja. Ik heb 40 jaar de portieren van mijn deur dicht vast moeten houden als ik in de auto stapte. dan deed ik naar huis. En dan kon je gewoon uitstappen. Als we nu verlopen altijd over die boulevard, ik zie je vaak zitten. Maar daar waait het altijd. Daar waait, het daar waait het altijd. Ja. Ja, klopt dat. Maar, dus dat wordt niet anders met die onder. Nee, die maar nu onderogen. wordt het zwembad er helemaal onder, onder uitgehaald. Hè? Onder het gebouw? Ja. ja. Ik denk het bad ook, neem ik aan. Ja, dat is nee, maar, bad het bad wordt dichtgeplemd, volgens mij. Wordt er dichtgegooid? Ja, Volgens mij, dat heb ik weer gehoord. Ja, maar, kan toch niet. Ja, maar. Het gaat niet weg. Het wordt er niet uitgehaald. Ja, het is een betolle bak. Maar dus. het is in die tekeningen die, die ik toen kreeg. Van, uh, ja. hoe heet die dimmers. Zouden we zou daar ook zes verdiepingen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 En uh, toen had ik mijn huis verkocht. En toen zei de bank: uh, zonder veel bedankt voor je geld. Maar je krijgt geen geld. Dus toen moesten we weer gehuren bij bouwers. En oh, dit en dat. Ja, ja. Oh man. Ja, maar leuk. Alleen maar leuker. Ja, erin, erin. Ja. Maar is het nou ergens niet zonde dat er nou weer een oud, oud nou, een zwembad. dat dat nou ja. weer gesloopt wordt? Ja, of, of nou, dat... het, was, het was geen zwembad meer natuurlijk. Nee, het was een gewoon een, een lelijk gebouw. Ja. Er stond er ook in de krant vanaf 1990 betonrot. Ja. Nou, is er nou weer. ...geen betonrot was, was, was bij het, ons uh, in het zwembad. Ja, nou. Die klommen waren altijd warm. Dus die ja, waren... Die konden die naast. Nee, het is nee, nee, nou. dus, maar ja... ...denk ik een lekker uh, risicovol van die gemeente... ...om met betonrot schoolzwemmen daar te geven. Ja. Maar dat staat er dan zo opeens weer in. En, uh, Marcel ook, die zei... ...nou, is er nou één plek is waar geen betonrot is... ...is het daar bij, bij het zwembad. Maar ja, dat is ergens ook wel te ja. begrijpen natuurlijk. Met, met de chloor en, en, en de warmte. De dus, dat water. gaat nooit dus lukken. Nee. Nee. Ja, nou. Maar goed, dan, dan, ja, dan, dan ineens gaan ze toch slopen. Dan sta, slopen. Toch dan sta je te ja. kijken en is ja. het toch wel een raar gevoel. Hè? Ja, ja, ja, ja. Toen de, uh, zie je alles weer voor je hoe het gebeurt. is. Hoe het, uh, de opening van het bad is daar geweest. Uh, ja. Het sluiten en dan die tweedehands kleding en al die kennissen die je ervan overgehouden hebt. Ja. En, en dankbare mensen. Nou, met die kleding waren ze ook weer boos dat we stopten. Ja, ja de kledingperiode, ging hing het in de, de, de, de, de winkels goedkoper. Die, die uitverkoop die begon steeds eerder. De zomer uitverkoop ja. Die begonnen ze dus ook al hier in uh, mei, mee. Ja, dus ja. voordat wij er binnen kregen, hingen ja. het in de winkels. Hebben en dat zwemmen, een van de redenen waarom we ook gestopt zijn met te zwemmen was, mijn vrouw kon er niet meer tegen. Nee? Die spanning dat er iemand zijn nek brak met uh, het duiken en uh, een verantwoording. Ja, het bad was, ja. was natuurlijk net geen meer. Ja, ja, ja, dus die, die Duitsers, dus bij de ringen, dat we verplicht bordjes verboden ja. te duiken, ja. dan ben je verzekerd als er iemand zijn nek breekt. Dan kunnen ze je niet aansprakelijk stellen. Maar ja, of je daar vrolijk van wordt, dat denk nee, ik niet. Nee, dat, dat is niet nee, Maar er is Daarom. nooit wat gebeurd? De, nee, nee, gelukkig niet. We hebben wel twee keer net gehad dat, uh, ja, dat, dat we wat tijd erbij waren. Ja, ja. En we hadden wel eens met zwemmelen dat er een kurkje afschoot of zo. Nou, dus moest ik je gewoon in springen. Of ja. we sprongen wel eens ouders in. Oh. Mooist hebben we gelachen met die Leo Heino. Oh. Die zat op uh, les met zijn kinderen. En zijn zoontje die ging achter de lijn. En die ging één keer met zijn koppie onder. Nou ja, dat... ja. Ze dookt met pakken al erin. <laughs> Voordat hij bovenkwam was er zoontje. Die was al gewoon weer veel verder dan ze zwemmen. Nou, dat, dat terras, dat kwam niet meer bij. Ja, die was ook makkelijk. Die kleedden zich gewoon uit op dat terras. Even en onder, maakt de, de, niet onder uit. de feuging. Die, staan, ja. en die ging niet weer ja, ja. Wat leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat soort dingen. Hij is uh, wat ja, ervoor, een een boek schrijven. Hè? Ja, dat wou ik ja, zeggen. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. Ach, hou ja. op. Ja. Nou ja, de uh, sportscholen komen ook wel eens uh, iets minder nette mensen. Alhoewel... Of bankdirecteuren tegenwoordig zulke de mensen zijn, weet ik ook niet. Je weet het niet. Nee. Ja, in alle lagen van de bevolking. Ja, daarom ja, dat ja, zit daarom. ik ook. Ik, ja, uh, ja. Mijn, mijn familie die, uh, die zit veel in de advocatuur en in besturen. Die wilde vroeger, ja, die sport gewoon voor jou met al die criminelen. Ik zeg, en hoe is het nu met die criminelen van jou? Kan ik nog bij jou komen? Nou, dat, ja. Uh, ja, daarom. Ja, ja er ja, zijn er wel eens een paar of, Wat doe je nu nog? Uh, Britsen. Britse? Helaas. Hela, helaas. Helaas. Ja, mevrouw vindt het heel leuk. Jongen, jongen. Nee, het is leuk. En het is, ja, je hebt andere kringen Heel veel mensen waar je mee gespoord hebt, die zitten er. En ik, we hebben een boot, we varen in Friesland is het zomers. Oh, lekker. Oh, lekker. Ja, het buitenland, heerlijk. Goed hoor. Ja, als we bij maar rijden, we beginnen wel te zingen. We zijn op vakantie. Ja, ja maar zo is het toch ook. Het is, uh, ja, fantastisch. Je bent, er, je, je bent eruit en of dat nou 3000 kilometer ver is. Of 300, ja. dat maakt allemaal niet uit. En ik kan daar met mijn boot alleen liggen. En als we mensen willen zien, dan gaan we in de jachthaven of in een ja, plaats liggen. dus wat je wil. Ja. Nee, nee we hebben een heel leuk huis. Leuke buren. Leuk, ja. Gewoon weer kort om weer na te zien. Ja, ja. Nou, fijn. Nou, prima. Ja? Ik ja? ja, vind het leuk om even die herinneringen op te halen van het zwembad. Eigenlijk... Ja. Ik zou even laten lezen wat we wat gekregen hebben. Wacht even. Oh, Nou, Dries gaat uh, <laughs> even verslag doen. Dries golte even <laughs> naar achteren toe en die heeft iets nee, ik gekregen. Voor jezelf. Dan hoeft hij uit te komen. Oh, oké, okay, mooi. Dat, dat is wel uh, leuk om te schrijven. Schrijverk. Prima, okay. gaan we dat ja, doen. Ja. Uh, er is wensen je heel veel uh, levensvreugde en ja. veel plezier. Ja. Met, uh, met de dingen die je in de ja. We hebben nu levensplezier ja. met de vrije tijd. Dus uh, ja. we hebben niks nou, te vragen. Nou, ik denk dat namens alle toch nogal uh, bedankt voor nou, Jullie ook ja. bedankt voor dit gesprek. Okay. Dat vind ik heel leuk. Hartstikke mooi. bedankt. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Z We'll mm -hmm. Ja, dat was Los Bravos, als ik het goed heb met Black is Black. En Marja die knikt instemmend. Ja, daarvoor hoorde je natuurlijk het interview met Dries van der Veld over de sloop van zijn zwembad. Met als presentator Rob Petersen. En ik vergat helemaal te noemen dat dat ook nog Gerry Rutte was die erbij was. Onze voormalige hoofdredacteur. Um, als tweede onderwerp hebben wij Karina uh, natuurlijk weer op pad gestuurd. En die heeft Hedy uh, Daal geïnterviewd. En Hedy Daal is een meisje wat heel erg blij was, want ze werd geselecteerd om mee te spelen in de musical Frozen. En ze is daar thuis geweest en dat interview dat gaan wij nu even spelen. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben bij hier een heel erg bijzondere gast. Um, een jonge gast, een hele getalenteerde gast, een ster. Heli Dao. Heli, ik zit hier bij jou aan tafel en ik kijk naar een heel erg vrolijk kind. Want jij mag iets heel speciaals doen, hè? Ja. Waarvoor ben jij uitgekozen? Voor Frozen the musical. Frozen the musical, maar wat mag je doen dan? Spelen ja. in Frozen the musical. Ja, maar jij hebt kleine echt... Anna. Kleine Anna. Ja, want Elsa heeft natuurlijk een zusje. Ja. En dat is Anna. En ze zochten een jonge Anna. Ja. Maar dat word je niet zomaar, hè? Nee. Kun jij even vertellen aan ons, hoe ben jij het nou geworden? Want het was niet van de een op de andere dag. Nee. Je hebt er wel wat voor moeten doen. Ja. Wil jij aan ons vertellen hoe je dat hebt gedaan? Nou, uh, mijn juf, juf, Vera van Westerlo, die had een link doorgestuurd. Waar ik me... Voor ik kon aanmelden voor Frozen, maar mijn moeder wist eerst niet wat het, wat het was. Dus toen had ze me gewoon aangemeld. En toen had ze, moest ze een paar dingen invullen. En toen zei ze: kan ze zingen? Ja, kan ze alles? Ja. En toen, eh, en toen mocht, het, mocht ik audities komen doen. En toen moest ik eh, liedjes oefenen voor de eerste auditie. Mocht je die zelf uitzoeken? Nee. Oké. Okay. Okay. Wel een. Maar je mocht dus een liedje uitkiezen. En, uh, of tenminste, je kreeg een liedje toegestuurd. En die ja. moest je echt gaan optreden. Ja. En dan zat je met heel veel anderen. Ja. Iedereen wilde Kleine Anna worden. Ja. Dus uh, volgens mij, 200. Ja. Dat is veel. Die ja. hebben allemaal de kans om Kleine Anna te worden. Ja. Oké, okay, en toen zeiden ze, je bent door naar de volgende ronde. Ja. Nou, dat was al een verrassing. Ja. En toen weer door. En toen weer door. En toen bij de finale. Toen gingen we samen de show kijken. En toen was ik ook nog door naar de finale. En toen wist ik echt dat ik in Frozen die musical speelde. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je het echt mocht hoorde? Alles. Alles ging door je heen? Alles. Maar kreeg je toen ook niet eventjes een beetje benauwd? Van, Jawel. Ik... Ja, maar... want je ging kijken. Ja. Uh, ik hoorde net dat mama zei heel slim zijn we eerst even toch naar de Frozen The Musical gaan kijken. Ja. Want dan wist je wat je te wachten stond. Ja. En dat je dan bedenkt, dat moet ik straks ook doen. Ja. Of kreeg je gewoon meteen heel veel zin? Dat je dacht, dat oh, dat wil ik. Dat ook. Ik. ik verheug me erop. Ja. En nu heb je toevallig gisteren heb je ja. de tweede keer opgetreden. Ja. Vertel eens even aan ons, hoe was dat? Want die zaal, want het is in het Circus Theater in Scheveningen. Ja. Dat is niet een heel klein zaaltje. Nee. Dat is heel groot. Ja. Daar passen heel veel mensen in. Ja. Die allemaal naar je kijken. Ja. Hoe was dat? Superleuk. Ja? Ja. En daar heb je heel hard voor moeten trainen, hè? Ja. Want je moest hoe vaak naar Scheveningen... Drie, ongeveer drie keer in de week. Drie keer in de week, maar niet één week, acht weken lang. Ja. Dus dit is al heel lang bekend. Ja. En dan ging je echt gewoon oefenen. Ja. Want je moet een rol spelen. Ja. Dus je kreeg eigenlijk acteerles. Ja. En ook nog zangles. Ja. En je zit hier in Zandvoort op de Dance Academy. Ja. Dus je weet al dat je dit heel erg leuk vindt. Ja. Ging het je makkelijk af? Of dacht je van oh, ik maak ook wel eens vergissingen? Uh... Of kan je, pik jij het gewoon heel snel op? Ja. Nou, dat is dan je talent, hè? Ja. Je bent eigenlijk ervoor geboren, zeg maar. Ja. Ja. En ik wil even aan je moeder vragen. Moet je misschien ietsje dichterbij komen. <lacht> Hoe is het voor jou? Want jij hebt die acht weken lang, drie keer in de week... Haley naar Scheveningen moeten brengen. Haley, ja. Haley moest gewoon naar school. Ja. Ja, En uh, dat is toch ook wel even een klus, ja. lijkt mij. Dat was zeker een klus. Dat was, uh, dat was best wel een pittige klus, inderdaad. Maar wel heel leuk. Uh, ja, het was drie keer in de week naar Scheveningen. Dus gelukkig kon ik het combineren met de dagen met mijn werk. Heel erg gelukkig. Uh, en ik had een, een uh, hele lieve vriendin, Renate... die de andere dagen opving als ik echt niet kon. Ja. Um, maar de, de knop gaat om. Het is veel werk, maar je krijgt er zoveel energie van. Het was zo'n leuke, leuke ervaring. Je leert nieuwe mensen kennen. Van echt, vanuit Breda tot uh, Groningen. Overal kwamen ze vandaan. En dat was ook heel leuk. En ja, je krijgt er gewoon energie van. Maar het is echt een onderneming voor al die kinderen die... Uh, gekozen zijn. Zeker. Dat ze zo uit het hele land komen. Ja. Daar sta je eigenlijk uh, niet echt bij stil. Nee. Uh, normaal gezien... als je naar zo'n show gaat... Maar die kinderen hebben er echt wel heel veel voor over. Ja, zeker. Maar als ouders zijnde... Uh, je beseft ook niet wat je te wachten staat. Je gaat erin. Uh, na nou, zoals Helie al vertelde... ik had eigenlijk gewoon random wat, uh, wat uh, ingevuld. Alles met ja, totaal niet door dat ik eigenlijk voor, <gif> voor dit niet groot. was. Voor iets heel groots was. <gif> En op een gegeven moment zit je erin en ze gaat zo ver. Ja, je gaat erin mee en je gunt haar dat ook. Ja. Je gunt haar uh, deze ervaring dat ze zo geniet. Je ziet haar stralen. Je, je gunt haar die toekomst. Dus je gaat erin mee. En ja, op dat moment, uh, ook met de andere ouders, zit je in gesprek. En je krijgt wat te horen. Het wordt zwaar. Je krijgt een zware training. Er wordt veel van de ouders gevraagd. Je moet ook echt een. een, een document ondertekenen. Maar dan nog dringt het niet tot je door... Je <laughs> krijgt een drive eigenlijk. He? Ja. wordt. Ja. En op een gegeven moment zit je er allemaal in. En aan het einde van die acht weken... zaten we ook echt wel allemaal... <laughs> echt allemaal... Ja. te puffen en te doen en te kreunen. En toen pas begon het echt... het besef door te dringen van... wauw, wat, wat is dit eigenlijk best wel heftig. En laat staan voor de kleine kindjes. Juist, Ja. Want school gaat ook gewoon door. De school gaat door. Ja. De trainingen, de sportclub gaat door. En met de Dance Academy kwamen ze heel ver. Behaalden oh ja. ze het EK. Dus daar moest ook nog eens extra voor getraind worden. De eindshow. Dus het was heel veel. Maar ik denk wel, als, een, als, een, als je het echt heel graag wil... dan ga je daar ook voor. En dan ben je daar ook echt gedisciplineerd in. Je krijgt daar energie van. En ja... Het vereist een beetje doorzettingsvermogen. Maar waar dan wil is, is een weg. Dat is het. Ja, en dat zeker. zit al in het kind of niet. Ja. Dat geloof echt ik wel. Je hebt een passie. Het he, he. Ja. Ja. ja, het is echt je passie. Ja. Maar als jij dan zoals gisteren... na al die keren hebt opgetreden... nu heb je twee keer opgetreden... Ja. Uh, maar die keren dat je echt aan het trainen was... zeg maar, ja. dan kwam je thuis... en dan wilde mama eigenlijk even weten... maar mama mocht er niet bij zijn. Nee. Wat heb je allemaal geleerd? Alsjeblieft... Laat even wat horen. Nee. Maar dan was je even ook moe, hè? Ja. En dan dacht je van, nou, nu ben ik gewoon weer thuis. Ja. En je ziet het wel op het toneel. Ja. En wat ging er door jou heen toen je haar voor de eerste keer op het toneel zag? Ja. Ik krijg er <laughs> weer kippenvel. Ja. Of, ik krijg wel weer tranen in mijn ja. ogen. Ja, ik was, Nou uh, ja, je hoort het al in mijn stem. <laughs> ik was van, ik was. Ik kom er niet eens meer uit. Ik was gewoon echt van uh, uit het veld geslagen. Oh, ja. Zij zei thuis al, uh, heel wijs. Ze keek me aan, omdat ze niks voor wilde doen. Niks laten zien. Mam, ik ga je verrassen. Ah oh, ja. Nou, ik dat is wel gelukt. echt geluk. Nou, dat is gelukt. Ja. ja. <laughs> ik, had, uh, ik had heel veel tissues mee. Maar de, uh, ik heb er maar mee kunnen nemen. <laughs> ja. Ja. Nee, oh. het was echt overweldigend. Het was zo bijzonder om te zien. Maar de... Wat zij daar, daar, daar liet zien, dat ik echt dacht: wow. Ja, de show is ook echt van een heel hoog niveau. Ja, is echt heel hoog. Ik niveau. hoor het van mensen die daar naartoe ja. zijn gegaan. Ja. En uh, toen wist ik nog niet eens dat jij zou meedoen. Onze Zandvoortse ja. Ster. Ja. Maar um, ja, zo en... achter de schermen, hoe gaat dat? Hoe is dat? Leuk. Ja, is het leuk? Ben je met uh, al die kinderen verstoppertje aan het doen achter de schermen als je moet wachten? Of hoe gaat nee. dat? Uh, dan ben ik gewoon in mijn eigen kleedkamer. Ben ik filmpjes aanmaken, foto's, spelletjes spelen en dat eigenlijk. En ben je ook al echt vrienden geworden met al die andere ja. medespelers? Ja. Ja? Het meest met Elsa? Ja. <laughs> ja, en eigenlijk moeten alle mensen die dit nu horen naar jou gaan kijken, hè? Ja. Ja, want zie jij vanaf het podium dat er zoveel mensen in de zaal zitten? Nee. Is het zo donker dan? Ja. Oké, okay, maar jij hebt volgens mij niet echt plankenvrees. Nee. Nee, hè? Jij durft dat wel. Ja. En wat is nou echt je passie als je hiermee stelt, is hiermee klaar? Ja. Want je moet hoeveel keer nog spelen? Nog officieel nog 24 keer voor mijn verjaardag en 24 keer na mijn verjaardag. Zo, dat is echt nog heel veel. Ja, en dat wordt niet helemaal volledig ingezet. Dat okay. zijn speelbeurten. Ja, oh ja. Maar zoals ik laatst al zei... dat als ze dan een reclameopdracht ja. heeft... dan gaat daar ook een speelbeurt van. Dit is gewoon wat de kinderen krijgen. Ja. Want ze mag 12 uur in de week spelen. Dat is echt de max. O oh ja, dat is ook belangrijk om ja. te weten. Dat kinderen die dit dus doen... mogen maximaal 12 uur in de week extra iets doen. Ja, uh, ja want anders ja. wordt het te veel. Ja. Ja, en je moet dan wel blijven staan. Ja. Hè? Je kan niet de hele dag van s ochtends tot s avond... Nee. Uh, ...energie blijven geven. Ja. Want het kost echt veel energie, hè? Ja. En wat vind je nou het allerleukste aan je rol? Um, dat ik een heel druk, klein meisje ben. Ja, want Anna is een druk, klein, eigenwijs meisje. Ja. ja en dat, uh, ben jij dat in het echt ook? Nee. Niet? Dus je, Oh, dat vind ik echt heel knap dat je dat dan ook nog kan spelen. Heel knap. Ja. En je hebt een lievelingsliedje? Opknappertje? knappertje? Ja. En ook al ben je nu thuis, wil je één zinnetje zingen? Lukt dat, denk je? Ja. Oké. Okay. Of die zeven schreef tenen aan zijn voet. Zo. <lacht> het gaat meteen van laag naar helemaal hoog. En je wordt mooi opgemaakt. Ja. En je hebt een microfoontje, denk ik, zo opgeplakt? Nee, hier. Oh, bij je voorhoofd. Ja. Oké, okay. en dan heb je dan een pruikel. Want jongens, ja. jullie zien het niet, maar heel lief. Hele leuke krullen. Ha. Maar die... Daar gaat een pruik overheen. Ja. Oh, maar dat staat je ook heel leuk. Ik heb net een hele mooie foto gezien. Ja. En je hebt hele leuke kleren aan. Ja. Ja hè? Jeetje. Nou, weet je, ik kom ook een keer naar jou kijken. Want en dan uh, ja, je zal me niet zien zwaaien, want het is nee. dus donker. Ja. Maar dan roep ik gewoon even, Heli. <laughs> oh nee, Anna moet ik natuurlijk roepen. <laughs> <Ja. hè? laughs> nou, ik wil je heel erg bedanken voor ja. dit interview. Uh, ja, dat gebeurt met sterren. Dan worden ze geïnterviewd. Ja. Zo gaat dat, hè? Ja. Dankjewel. En ook je moeder bedankt. Ja. Graag gedaan. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort is ZFM. Daar ben ik weer. Uh, dat was het uh, interview met Heidi uh, Daal en uh, Carina Veren. Die deed het dan, uh, het interview. Nou, als afsluiting hebben we dan nog een uh, liedje uit die musical hebben we gevonden. En dat is uh, Frozen, de zomerzon. Nou, dat gaat dan over een, uh, een, een sneeuwpop. en Die heeft nog nooit in de zon gelegen. en Die wil graag dan in de zon liggen, bakken. Maar hij weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet waarom, maar heel mijn leven droom ik al van zomer en de zon en lekker warm. En waar? Dan heb je vast niet veel ervaring met warmte. Nope. Maar soms oh, dan doe ik mijn ogen dicht en fantaseer ik hoe het zou zijn als het zomer zou worden. Paardenbloempluisjes in de wei O, oh, deze sneeuwpop die wordt toch zo blij van zomer Een glas in mijn hand Mijn sneeuw warmt zich aan het warme zand Of was het dat mijn neus niet verbrandt is zomer Hoe fijn is dat een zomerpriesje blaast op hagelbuien voort En ik ben benieuwd naar wat sneeuwpoppen doen als het warmer wordt nog ooit zomersneeuwballen sneeuwballen me gooit, want ze vinden mij vast koeler dan ooit in zomer. Want warmte en kous zijn beide perfect, samen geeft dat een knal effect. Ik zit elke dag op een zonnig terrasje en ta in de zomer dan word ik een... Blij je sneeuwpop? En na een dag met heel veel drukte en gehaast. dan helpt het als je in de zon wat stroom afblaast. O, de zon, lacht me toe. En dan weet ik als jullie hoe een sneeuwpop zich voelt in wat we bedoelen met zomer. Ik ga het hem zeggen. Waag het niet. De de zomer! Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM. Ja, dat was Frozen. De zomerzong over... Een, een, een sneeuwpop. Die in de, sneeuw, of in, de, in de zonde liggen. En dan niet weet dat die gaat smelten. Um, inmiddels is aangeschoven in de studio. Jolanda uh, Gozen. Welkom. Dankjewel, hoor.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 En mensen die in hetzelfde uh, schuitje zitten als waar ik in zat... die kunnen een lach wel goed gebruiken, denk ik. Ja, ja, ja. En dat is dan niet een klinieklaan, maar dat is dan echt een... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Uh, nou, iets een, wat je een, een helpt. Opsteek, een ja, opsteker. Een opsteker, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Nou, uh, een koelkap, cool hoe lang bestaat dat al? Weet je dat? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik toen alleen maar bezig was met oh my god, ik moet beter worden... maar dat ik wel zag dat het bestond... maar ik heb me er niet zozeer in verdiept... als wel dat ik weet dat het helpt om je haar, om je haar te behouden. En dat is natuurlijk uh, voor een vrouw helemaal een, een heel ja. heikelpunt... om je haar te verliezen. Dus vraag me niet naar de details hoe het werkt en hoe lang het bestaat... maar het bestaat wel al een tijdje. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist alleen dat als mensen dan inderdaad chemo krijgen... dat ze dan hun haar verliezen. Ja. Dus nu ook wat je er tegen kunt doen. Ik dacht dat het gewoon, dat het gewoon uh, permanent was. Maar dat, uh, dat nou, het dus helpt geloof ik niet bij iedereen, maar het helpt bij een groot deel van de mensen wel. Het is ook wel pijnlijk, heb ik begrepen. Maar goed, het is een optie. Ja, het, het, het, het wordt natuurlijk gekoeld. Het is hetzelfde als je zonder handschoen in de winter naar buiten gaat, dan gaan je handen gaan ook tintelen van de kou. En dat zou je dan op je hoofd hebben. Precies. Maar als je daarmee je haar kan behouden, ja. Ja, dat is natuurlijk veel beter. Ja. Want de meeste mensen die gaan dan een pruik dragen. En uh, met name met kinderen is dat heel erg. Uh, uh, ja, kale kinderen, dat, dat hoort gewoon niet. Nee. Ja. Um, <coughs> dat boekje, is dat al te koop? En waar is dat te koop? Ja, nou, dat was natuurlijk een heel gedoe. Want uh, ik heb dus ook geen webshop en ik heb ook geen winkel. Maar gelukkig is daar onze geweldige Bruna in het dorp.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 Ja, het is inderdaad... Um, kijk, ik heb nu gezegd het Spaarne ziekenhuis. Maar als achteraf mocht blijken dat ik het beter via een ander kanaal kan schenken. Zodat meerdere ziekenhuizen ervan kunnen profiteren. Dan zal ik natuurlijk altijd dat doen. Dus uh, het is niet zozeer een zandvoortsverhaal. Ja, wel, wel is waar vanaf nu misschien wel. Dat mensen denken, oh, daar heb je er. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar... Um, Nee, het is, een, het is een landelijk doel. Dat, dat zou je kunnen zeggen. Wat begint bij het Spaarne ziekenhuis. Laat ik het zo zeggen. En uh, daar heb je jezelf je eigen geld in gestoken. Ja, daar heb je behoorlijk wat geld in gestoken. En ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ja, als je het niet doet, ja, dan wordt het niet gedaan. Dan, nee, precies. Iemand uh, die moet het voortouw nemen... En het was ook, moet ik zeggen, een heel leuk creatief proces om, om het mee te maken, om het te schrijven. Alleen al het feit dat ik hier mag zitten. Ik bedoel, niet iedereen maakt dat iedere zaterdagochtend mee. Dat klopt, ja. ja. Dus ik vind het allemaal heel, uh, heel spannend. Ik krijg ook nog een interview voor de krant. Dus, nou, leuk vooruitzicht. Uh, we zijn nog één ding vergeten. En dat is? Je bent op zoek naar ambassadeurs, begreep ik. Ja, dat klinkt natuurlijk heel zwaar. Nu denken mensen dat ze een taak op hun uh, nek krijgen die ze moeten uitvoeren. Zo is het helemaal niet. Wat ik ermee bedoel is, ik zou het leuk vinden als iemand het boekje heeft gelezen... en het spreekt hem aan, dat hij dan uh, een soort van... Uh, nou, niet een, een morele verplichting, maar wel een soort drive voelt van... ik ga proberen ook zoveel mogelijk boekjes in mijn kennissenkring te verkopen. Het boekje is niet duur, het kost 17,95... Dus dat is niet dat je zegt van, oh, heel erg eh, prijzig. Maar op die manier zou je en een leuk cadeautje kunnen geven. Want nogmaals, het, het is niet een boekje met alleen maar kommer en kwel. Juist niet. En op die manier kan je ook geld voor mij eh, inzamelen. Ja, want dat boekje dat beschrijft dus de reis die jij gemaakt hebt. Ja. En dat, dat, dat Pieterspad uh, verhaal ja. van 500 kilometer. <laughs> een hele lange wandeling. Een hele lange wandeling. Uh, dat is dan vergelijkbaar met uh, de hele wandeling zal zeggen, door al die instanties heen... totdat je gekomen bent op het punt waar je nu bent? Um, niet helemaal, want um, ik schrijf maar een heel kort stukje over het ziek zijn en alle andere ellende. De hoofdmoot is echt dat ik op een, een heel komische manier onze wandeling beschrijf. Ja. En dat we eigenlijk zelf um, zo blij zijn dat we toch iedere keer nog zo'n vreselijke lol hebben... Tijdens die wandeling en dat je je weer helemaal jong kunt voelen, ondanks alle ellende die je meegemaakt hebt. Dus het is een leuk reisverhaal, gelardeerd met de ellende die we hebben meegemaakt. Ja, nou ik uh, vind het heel knap dat je het gedaan hebt. En ik hoop uh, bij deze ook dat luisteraars denken van uh, ik wil ambassadeur worden. En waar kunnen ze zich dan melden? Nou ja, al denken ze maar ik ga het boekje kopen... dan ben ik al heel blij. Als ze daarbij zouden denken van ik ga proberen te verkopen aan vrienden... dan zou het alleen maar de kerst op de taart zijn. Maar ik zou het al heel fijn vinden als ze één boekje kopen. En uh, ja, wat ik eigenlijk al zei... Um, bij de Bruna ligt het boekje op de toonbank. Ja. Achterin staat de QR-code. Scan de QR-code. Het is heel makkelijk. Je komt op een bestelformulier en ik bel of mail je om af te spreken... hoe we het boekje bij je krijgen. Nou, dat lijkt mij dan uh, een mooie oproep. Om de... Ik hoop dat er een heleboel mensen reageren. En um, wij willen graag nog een keertje later in het jaar met je praten... om te vragen hoe het met het uh, boekje dan gaat. En heb je het zelf gelezen natuurlijk. En dan ga ik het zelf ik het ook open met de brunaan. dan wil ik het ook lezen. Want ik kan wel column schrijven, maar een boek schrijven is toch echt iets heel anders. <laughs> um, ik kijk nog even naar de, naar de tijd en naar Marja, want die uh, zat al te gebaren dat we aan het einde van het eerste uur uh, zijn. Jolande, um, ik wil je hartelijk danken voor je, voor je komst. Ik vind het een heel indrukwekkend uh, moedig verhaal ook wat je te vertellen hebt, ook dat je daarover uh, kunt vertellen. En er staat hier, uh, zit tegenover mij, een hele blije vrouw. Dat klopt. Die niet muziek is.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 Het nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM Zf met het nieuws van 11 uur. Door al